Dit was het, er Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM. nu, Zandvoort op zaterdag. Is de eerste plaat naar het nieuws en weer van 4 uur hoorde je de zingen van Starpoint. Starpoint, ja natuurlijk, zegt José. Had ik ook geweten, object of my desire. Lekkere dansbare muziek uit de jaren 80 uh, was dat. George, Zweet staat op een voornaam voor vanavond. Mensen die lopen hier al langs het raam, José is een getuige van geweest. Die wil van die gebaren van jouw kop gaat eraf vanavond. Wij zullen je wel even hebben met raadjeplaatje. Plaatje. Nou, cool. Gelukkig heb ik ook nog een uh, ander Jaap en Joop in, mijn team, dus, uh, of in het team van CFN. En we doen het met z'n vieren, dus dat gaat best wel goed komen hoor. Jullie zijn gewaarschuwd, wij de dat. Tot vanavond 8 uur, dan zien we jullie wel in Café 4. Dan gaat het allemaal gebeuren. En hier gaat het ook gebeuren op de radio.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 These nights and my chest, or just letting it all here Zalvoetse Radio hoor je de Brickhouse van Cool in The Gang. Dan werd het 12 minuten over 4 uur. Leuk dat jullie allemaal luisteren. En tot aan 5 uur is dit zondag op Zaterdag. Zonder Albert-Jan Vos, die heeft een cursusdag. Een cursusdag, ja. Hij gaat weer leren dat we dat, dat ook nog mee mogen maken trouwens. Maar goed, hij wordt er weer een wijs man van, zullen we, zullen we maar denken. Deze groep, uh, Rowan Hersen, ja, voor ik er doorheen ga praten. Rowan Hersen was afgelopen donderdag ook te bewonderen bij de Vrienden van Oomstel. Wij gaan in de sfeer komen met kwestie van geduld. kwestie van geduld. wachten op de dag. Dat heel Holland Lembert sloopt. Oh, ik heb niet aan zijn lange leven gewaakt. Vandaag dag te komen en op de dag. Voor alles wat ik hoor, maar waar ik... Pas duur of te vroeg of te laat voor mee. Toe wachten op succes en op die mooie dag. Dag in de zon en in de zee alboelai. Brig wat ik weer hebben rond mijn gevierd. Maar tot nu toe heb ik al niet meer geleerd. Het is een kwestie van geweer. Ik zag ik niet laatst weer meer, of ik kunnen de regelen verkeer. Hay ik hem maar doorgelier. Denken, denken, denken, ik begreep het niet. Maar ik heb het nou hoe dat leer. Het is een kwestie van ge. En een dag dan loop ik door Maastricht. strikt. Dan zie je de mensen denken en dat gezicht. Dan loop ik over en meer nog ja. gerem door het din beroemde ik ben herkend. Hey! Het is een gewest. Stay locked and all. We kunnen er wel op zingen, maar dat gaat echt niet lukken hier, hoor. Nee, nee. wij in Zalvoort doen er in ieder geval niet aan mee. Dat we hier in in Limburg schouw willen? Dat zou je toch maar meemaken, hè? Kom, hier is Anouk. Zo op de zaterdagmiddag maken we er een blokje van Nederlandse artiesten van. Als eerste had je dus uh, Rowan Haas en het is een kwestie van geduld. achteraan wammen de nieuwe zin van Anouk. Nou, we hebben nog een Nederlandse groep uh, voor je klaarstaan. De Donjords, die kent ze niet? Ook zij hebben trouwens opgetreden tijdens de vrienden van Amsel. En uh, toen zongen ze ook dit nummer. Tell it all about Bosch. En sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh, 20 jaar. Live. Live. Dit is 20 jaar ZFM. Hey you, this is Dan's reaction. Let's go to the disco by train. Have a nice. zou je maar niet in de maling nemen jas. Dat ik zeg wat doe jij het weer berichtbaarheid. <laughs> kan wel hoor, kunnen we zo regelen, helemaal geen probleem. Die een plaatje uit de parades van dit moment. Dat was Rio en Serra Jawel, inmiddels half vijf we gaan kijken naar het weer. Vanaf de Noordzee naar het een nieuw en actief buiengebied. In de avond en aan het begin van de nacht brengen de buien op veel plaatsen weer sneeuw. Gep Later in de nacht wordt het rustiger, maar niet helemaal droog. De temperatuur ligt enkele graden onder het vriespunt. en Morgen wordt het 1 tot 3 graden en er valt een sneeuwbui en er is een klein beetje zon gelukkig. Maandag zit er weinig verandering in de lucht en dinsdag wordt weer een dag met regen of sneeuw. Daarna verloopt het winter weer droger en iets kouder. We blijven voorlopig toch nog de winter hebben hier in Nederland. Prince and the Raspberry Beret. We have zin in the Beatles. Tegenwoordig geen mobieltje, hè? Nou, dat zijn er heel veel mensen, hoor, die er uh, eentje hebben in ieder geval. Er zijn uh, twee keer zoveel uh, mobiele telefoons in Nederland, volgens mij, dan dat er Nederlanders zijn. Dus dat komt helemaal goed. Telefoon, daar ging het plaatje ook over van uh, Lady Gaga. De nieuwe single, samen met Beyoncé, hoorde je. En daarvoor trouwens de Beatles en Hey Jude's In de lange uitvoering, ja, we hebben er lang van kunnen genieten. De single Hey Jude's inmiddels bijna kwart voor vijf geworden betekent nog een kwartiertje te gaan in dit programma zoveel op zaterdag en dan gaan we ruimte maken voor de heren van Entertainment For You reden genoeg om te blijven luisteren naar CFN zo deze zaterdagmiddag hier is Nick Kershaw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 Dat waren de Doobie Brothers op de Zalvoorts Radio met Taking It to the Streets. Nou, ik heb wel even zien in een feestje. Gaat vanavond uiteraard weer losbarsten in de diverse etablissementen in Salford Om het zo maar even mooi te zeggen, de Disco Classics Party. Hier is de single van de Tramps. Zo komen we alvast in de stemming voor de zaterdagavond-stappersavond... met de uh, Tramps en de Disco Classics Party. En daarmee uh, komen we tevens aan het einde alweer van uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. Volgende week, dan is het complete team er weer. Inclusief uh, Albert Jan Vos, die vandaag een uh, cursusdag had. Dus het is een wijs man geworden. Gaan we allemaal volgende week zaterdag horen tussen 2 en 5 uur. Ik wens je een hele fijne zaterdagavond. En bedankt voor het luisteren. Zou dadelijk de heren van Entertainment For You. Met uiteraard weer twee uur lang lekkere muziek bij CFM. En de diverse artiesten die ze in de uitzending zullen gaan halen. Dat zou dadelijk na 5 uur. En volgende week dan ben ik er weer. Met uiteraard heel veel muziek en informatie. Graag tot dan. En de laatste is er van Duran en de Wild Boys. Wild boys.